Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Spanje heeft last van de grootste stroomstoring ooit in het land... In zo'n beetje heet het land en grote stukken van Portugal is de elektriciteit vanmiddag uitgevallen. En dus wordt er volop geïmproviseerd, vertelt correspondent Edwin Winkels. Je ziet al beelden van nou ja, iemand die zijn haar laat knippen met door de kapper op straat, uh, omdat er binnen geen licht is. Uh, dus mensen beginnen zich een beetje, een beetje aan te passen en op een of andere manier lijkt de grootste schrik er een beetje af. Maar het is in afwachting van hoe lang gaat het nog duren. Het Red Electrica, Spaanse energiemaatschappij die daarvoor verantwoordelijk is, schat tussen 6 en 10 uur dat nog komt. Het kan duren voordat uh, het hele Iberisch schiereiland weer stroom heeft. Het zou kunnen betekenen dat de problemen nog tot na middernacht kunnen duren. Treinen en metro's kunnen niet rijden. Er is chaos op vliegvelden en verkeerslichten werken niet. De Spaanse Nationale Veiligheidsraad is bij elkaar om de situatie te bespreken. Waardoor de stroom is uitgevallen, is nog niet bekend. De politie doet onderzoek naar beelden van twee mensen die tijdens Koningsdag in Amsterdam seks hebben op straat. Er wordt onder andere gekeken of er wel sprake was van consent. De video gaat volop rond op social media. Een man ligt bovenop een vrouw tussen de geparkeerde auto's op de Keizersgracht. Zedenrechercheurs onderzoeken of er sprake was van verkrachting. In Frankrijk is de rechtszaak tegen de verdachte van een overval op Kim Kardashian begonnen. Ze werd in 2016 in haar appartement in Parijs vastgebonden. De daders namen voor meer dan 6 miljoen dollar aan sieraden mee. De overvallers deden alsof ze politie waren om binnen te komen. Het merendeel van de juwelen is nooit teruggevonden. En de aanklager betaald voetbal doet onderzoek naar een spandoek... dat Go-Head Eagles speler Victor Edwardsen vorige week liet zien. Daarop zag je AZ-verdediger Wouter Goeds als hond met een ketting om zijn nek. Edwardsen had die ketting en een knuppel vast. De twee voetballers hadden tijdens de bekerfinale de hele tijd ruzie met elkaar. Na aflopen zei Edwardsen dat Goos meer geslagen en gescholden had. Every game is like a kid on the pitch. At the end we are the winners and he loses, so he can do what he wants, but at the end we, we celebrate and he can go home and cry. Go Ahead won de beker en tijdens de huldiging kwam Edwardsen met dat spandoek. Het kwam van een supporter, ze, zei hij zelf. Later bood hij zijn excuses ervoor aan. De aanklager gaat nu kijken of hij de gedragscode heeft geschonden en gestraft moet worden. Het weer was volop zon met max tussen de 19 en 24 graden. Alleen op de wadden net iets frisser. En morgen is het net zo'n lekker dagje. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 de dagen wordt het alleen maar warmer... ...en we draaien draaiden Golders High zo aan het begin van het derde uur. Inderdaad, de oude single van Forner. Leuk om hem weer eens te draaien voor jullie. Welkom terug, Zandvoort op zaterdag. Het derde uur alweer, Richard. Ja. En het derde uur, wat gaan we daarin allemaal nou, doen? Natuurlijk Marco Termes hè, met pro -Azi. En dan hebben we het pitreport van Rendel Lawson... ...en toch Dier van de Week. Het Dier van de Week ook? Ja, en dat Zeker is een wel. heel bijzonder dier dit keer. Oh, ja, je wil nog uh, niks nee. over zeggen. Ja. Hij is niet geverret. <laughs> uh, geen oranje bier. Uh, nee. nee. Dus. Uh, oh, je ja, wou ook wat zeggen. <laughs> <Ja>. <laughs> een, een damhert. Een damhert. Oh, nou? Nou, nou het is iets kleiner, maar. Oké, nou. oké. Okay, okay. Zullen we nog één plaatje doen in, uh, dan jou, Marco? Is ja, dat zeker. goed? Ja, oké. Okay. gaan we dat doen. Uh. Starship. En rebuild this city. Mm. Bye. Zeker, Marco, Marco? Ja. Rebuilder City van Starship. Ja. ja Grace Slick, hè? Dat zijn toch wel de echte platen, hè? Ja, Grace Slick, Lee niet. Ja, zeker. Nou ja, heel veel mensen niet, denk ik. Maar uh, jij wel. Uh, ja. Ja? Oké, Ja, dan ja. okay, ja, okay. heette ze nog anders, hè? De, hè. Want dit was Jefferson Starship. Ja. Ja. Precies. Vroeger heette ze anders. Oh, Jefferson je okay. Airplane. Ja, heel goed. <laughs> kijk, kijk. kijk. We zijn weer bij. Ja, we zijn weer helemaal bij, gelukkig. Want uh, jij bent er ook weer bij. De laatste zaterdag van de maand is het alweer. Ik ben en ondanks uh, de Koningsdag uh, zeg je toch gewoon... ik kom even op de radio een stuk proefie doen. Ja, je moet je prioriteiten scherp houden. zeker weten. <laughs> en, uh, maar ik ga zo feesten. Je gaat zo feesten, ja. oké. Okay. En uh, ja, we gaan het helemaal even over een uh, stuk uh, proefie. En dat komt ook weer uit uh, jouw bundel Het uh, Vuur, neem ik aan. Ja, ja, ja. Het Vuur, en uh, hoe gaat het met Het Vuur? Ja, niet slecht geloof ik. Nee? Ja. Oké, okay. dus... Uh, dus uh, de, de, de Wordt uitgever. toch nog wel geregeld uh, verkocht, uh, ja, uh, zeg maar? Ja, dat houdt de uitgever bij. Oh, oké. Okay, okay, hij, okay. hij heeft nog niet uh, gebeld. Nog niet gebeld? Nog niet een miljoen uh, gehaald? Nee. nee nog zeg niet? niet, zeg niet. Dat is nou weer een beetje jammer, want het is een hele mooie bundel. En uh, ze beschrijven het, uh, geloof ik. En jij beschrijft het als het uh, leven van uh, Marco Temes in een bundel. Ja, ja, ja, ja ik moet natuurlijk erg uh, de inspiratie vandaan halen. Dus uh, wat is makkelijker dan je eigen leven? Ja, nou dan ben ik heel benieuwd uh, naar het volgende stuk uh, proëzie. wat uh, dat uh, uit jouw leven is. Ja. Ik, uh, wij gaan hem horen, Marco, en je mag hem uh, zelf even aankondigen. Bof komt. Pes. Gewoon stomme, vette pes. Ongeluk overkomt ons allemaal. Tijdens werk, thuis, onderweg. De een vaker dan de ander. Oorzaak en gevolg. Synchroniciteit, volgens een bekend filosoof. Karma, karakter. Volgens mij behoor ik tot de laatste soort. Het uitstervend ras, homo-optimismus. Relaxed, zeg gerust suf. Denk ik net even te vlug, te vaak. Het komt wel goed. Dat heeft de ander geregeld. Dat kan net bij de hand tegen de verkeerde klant op het verkeerde moment dat gaat niet stuk enzovoort aanname is de moeder van alle fuckups nu wilde ik hier een kleine opzomming geven van soms lollige ongelukjes door mijn leven heen voorbeelden van termes als brokkenpiloot mijn lijf is bekend met verband en gips mijn lichaam een getijsterde pleisterplaats Gebroken oogkas Ellepijp sp Spaakbeen Stuitje Klaplong Builen Blauwe ogen Open wonden 58 hechtingen Is mijn, mijn PR Bloedneuzen Dat soort zaken in de loop der tijd Maar zo wordt een gedicht al snel een litanie Wie houdt er van een zeikende oude schrijver Ik in ieder geval niet Lees de krant, volg het nieuws op internet en tv, praat met mensen. Zwembaden vol ellende en depressiviteit. Mijn pech valt mee. Zoveel marsel in mijn leven gehad, dat er nauwelijks iets te wensen overblijft. Eigenlijk mis ik niks. Geluk is ook een kwestie van relativiteit. stukje uit het leven van Marco Temes. Ik herkende wel wat, wat in. Maar je overleeft het wel allemaal gelukkig. En het is, ja, je blijft er positief in staan. Ja. En dat is wel mooi. Dat ja, dat houdt zo zo Positiviteit. Zeker weten. Nou, dankjewel weer voor een stuk uh, proëzie. En uh, wij gaan ervoor zorgen dat het ook weer uh, na te uh, lezen en uh, te beluisteren is. Op de pot. Op de pot. Ja, op de podcast. Zo is dat zo mooi heet. Ook weer te zien op de ZFM-app, dus download die app even. En ga naar de podcast toe voor de nieuwe van Marco Temes. Zullen we aankomende maandag doen of zo? Zo goed. Doen? Ja, ja, ja. Aankomende maandag staat hij er weer op. Dus nog even uitwaarden van Koningsdag. Zeker weten, nou dat gaan heel veel mensen doen, denk ik. <lacht> Dan maandag wordt nog een zware dag, ondanks dat de zondag nog tussen zit. <lacht> voor de meesten wel. Wat zei Jolanda nou ook weer in het appje net naar jou? Ja, waarom uh, is Koningsdag niet op uh, maandag? Ja, want... Dat, en, uh, dat... ja, het is officieel dus op zondag. Nou ja, daar uh, is de kerk uh, niet echt uh, voor. Dus dan doen we het op een andere dag. Maar zou er ook de maandag uh, kunnen uitkiezen. Ja, dat iedereen was... een dagje vrij gaat. Maar vroeger was het op de maandag. Op de maandag, ja. ja dus dat had eigenlijk beter geweest. En uh, zij uh, vond het heel veel uh, on, uh, hoe zeg je, onrechtvaardig... dat het niet op maandag was. Want dan had ze een dag vrij gehad. Ja, precies. Dus, uh, nou ja kunnen we niks aan veranderen, Jolande. Dus mocht je luisteren, helaas, het is uh, vandaag op uh, je vrije zaterdag. En uh, wij gaan weer blij te draaien. Ja. Toch? He, wat dat is, feest? Oblee die, De marmelade hoor je zo op de zaterdagmiddag. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. Iets even kijken waar we dit keer heen schakelen voor uh, Renel Lawson. Goedemiddag, Renel. Hé, hey, goedemiddag Goedemiddag. Uh, uh, Vondelpark in Amsterdam? Uh, Vondelpark in Amsterdam, zo waar. Ja. Wauw en, en dat is, uh, ga ik je vertellen, één oranje massa. <laughs> Eén oranje massa, ja. <laughs> maar uh, niet uh, geen uh, herrie uh, in de omgeving, echt een beetje rust of? Uh... Nee, gewoon gezellig. We hebben gewoon uh, lekker. Uh, je kan niet lekker eten. Je, uh, je kan de kinderen blij maken met 5%. Dat zijn nog de oude tijden, zo we maar zeggen. En het is. Uh, dus ik, ik heb net blikjes gegooid met de afbeelding van truck erop. Ah. Dat was ook wel een leuke. Oh, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus, uh, dus uh, nee, je, je komt hier even geen Max Verstappen tegen. Zullen we het ophouden? Het is allemaal oranje vandaag. Uh, allemaal oranje, zeker. En ja. niet voor Max dit keer. Nee, is voor is voor Lendo en Piastri. Zullen we het allemaal ophouden? Uh, ja, ja, zoiets. Ja. ja, absoluut. Nou ja, wat, uh, de vorige race, wat uh, vond je van uh, de, de tijdstraf van uh, voor Max Verstappen? Helemaal terecht. Nee, die was echt gewoon terecht. Uh, heel simpel. Heel uh, simpel ja, weet je, er zijn natuurlijk heel discussies over uh, ontstaan en uh, dingen, maar uh, ja, als je er gewoon uh, buiten omgaat en uh, dan weet je dat je een beetje op de penalty staat en uh, dat weet je gewoon in de autorace rij, uh, ga je er af en blijf je ervoor, ja, dan is dat gewoon een straf voor haar. en dat je het eigenlijk in 10 seconden heeft gegeven. Dus denk ik dan de complimenten van de wedstrijdleiding geweest. Uh, uit een race, oogpunt zeg ik, jongens, had die twee laten gaan, en had helemaal geen straf gegeven. Want je bent wel aan het knokken hè, voor positie, dus uh, dat vind ik een beetje jammer. Dat is een ja. beetje jammer. Ja, ja. Vind je niet dat hij van de banen afgedrukt werd? Dat hij, dat hij een beetje gekozen heeft... om de veilige route te nemen, zeg maar? Ja, aan de ene kant wel. Want Max had nooit die bocht meer gehaald op die positie. En Piastri haalde hem ook bijna niet, hè? Dus ja, ook net niet. Als je dat gaat kijken uit raceview, dan zeg ik van... Nou ja, Max... Uh, had je wel de intentie om die bocht te gaan halen? En volgens mij had hij dat helemaal niet. En uh, uh, je ziet hem ook eigenlijk... in de ombordbeelden zien hem gewoon een beetje rechtdoor sturen. Ik denk, ja... Maar... Ja, die precies teruggeven had ik ook niet gedaan. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik had wel verwacht uiteindelijk, want hij zag er wel heel uh, strak uit, uh, zeg maar. Hoe die uh, begon, alleen maar al. Dat hij uh, ja, nou, die vijf seconden wel uh, goed uh, zou maken, maar dat is uh, niet gelukt. Nee, maar dat, dat tekent toch eigenlijk ook alweer dat de Formule 1 natuurlijk heel dicht bij elkaar zit. En uh, echt serieus dicht uh, op elkaar zitten met het hele verhaal. Dus uh, dat is helemaal niet heel erg verkeerd. En uh, ja, ik vind dat Fiasi ook gewoon een hele goede wedstrijd gereden heeft. En Max een superwedstrijd. Maar ja, dan kom je toch tekort en dan gaat iedereen gillen na afloop. Ja, met die vijf seconden de, geen straf had hij gewonnen. Ah, dat weet ik ook niet, want dan gaan de beide teams ook een hele andere wedstrijd rijden. In het hele verhaal. Dat kan je niet zomaar zeggen, joh, hij heeft die vijf seconden terug en dan wint de wedstrijd en uh, Daar kan je ook niet tegen in beroep gaan. Uh, uh, dat moet je ook helemaal niet willen. Want uh, het was als, als laten zo zeggen, als Pias ervoor gezeten, of uh, die had er net uh, vlak achter gezeten, had hij ook meer aangevallen en veel minder behoudend gereden. Dus uh, het is, aan uh, de hey, andere kant jongens, het is wat het is. Klaar, en net duwen ze het. En uiteindelijk, uh, de vliespunten vallen dan best wel weer mee, zullen we zeggen. Ja, dat is toch zo, zeker weten. En dan mag best blij ja. zijn met die tweede plek. Ja, dan mag je heel erg tevreden zijn. Waar ik veel meer moeite heb tegenwoordig is eh, dat de coureurs niet meer hun eigen meningen afloof mogen zeggen. Daar had ik veel meer moeite mee. Jongens, haal nou toch alsjeblieft op. Als je het niet mee eens bent, doe je mond open en zeg er wat van. Maar zo moet je het in principe zien. En eh, ook zo Max eh, gelijk na de wedstrijd. Ja jongens, eh, leuk dat ik er was, maar ik, eh, op, op naar Miami. Ja, dat vind ik gewoon... Eh, je ziet het wel zo. Je stook kwam uit zijn oren. Ja. Hij was helemaal niet mee eens wat er gebeurd was. Nou zeg het dan ook gewoon. En het uh, is natuurlijk niet oké okay dat in feite die rijders daar gewoon helemaal in uh, beknopt worden. Want dan zeggen ze ja, ze zijn een voorbeeldfunctie voor uh, de jeugd. Nou, heb je die was op straat gehoord? hoor. <laughs> nee, dat is toch zo. Maar is ja, het is, is wel zo natuurlijk. Dat, uh, dat, uh, dat is wel een uh, max dingetje, althans, dat vind ik. Want dat hij dan uh, heel erg uh, kort uh, af wordt, uh, weet je wel. Hij uh, had best uh, tevreden kunnen zijn met die tweede plek, hè? met uh, die... Uh, Red Bull die, die hij uh, momenteel uh, ter beschikking heeft. Nou, ja, maar dat is een nooit. Als je voor vecht om de overwinning... na zo'n kwalificatie, die het helemaal van de was... en je vecht om de overwinning... Uh, dan, dan mag je nooit tevreden zijn. Absoluut niet. Ook niet met de tweede plek. Dan ben je geen racer meer. Uh, mensen die uh, zeggen, nou hoor, ik ben uh, geweldig, uh, toestand, dat soort dingen. Uh, ik ben heel erg blij met mijn derde plek. Nee, jongen, ik ben hier geen racer. Leclerc, die mag blij zijn met zijn derde plek, want die, die auto doet het echt helemaal niet. Nee, dat wou ik zeggen. Leclerc was echt heel blij met zijn derde plek. Hij was ook echt blij mee. Die mag er blij mee zijn. Maar uh, Max, uh, jongens, zo ver zat die Red Bull niet van die uh, van die uh, af, Dus... Ik heb daar toch zoiets. Ze hebben iets gevonden. En Max haalt het maximaal eruit. Ja. Uh, helemaal top. Ja, dan, mag je, dan mag je niet blij zijn met een tweede plek Absoluut niet. Dus zeker niet op deze manier. Uh, of je nou terecht is of niet. Ik vond hem wel... Uh, als, als de regels kijken vond ik hem terecht. Als rijder zeg ik, als coureur zeg ik, ja jongens, houd toch op met al die straffen. En kapper, die allemaal maat hoor, lekker gehazen. Uh, dat is een heel ander verhaal. Maar, uh, een beetje leunen en een beetje dingen moet ook in de verleden kunnen. Maar tegenwoordig gaan ze al uh, op één millimeter van een andere auto zitten, en dan krijgen ze ons straf. het gaat helemaal nergens over. Nee, daar heb je hem gelijk in. Dus. Kijk, als je kijkt naar het verder van het hele weekend uh, in het hele gebeuren, dan zeg ik inderdaad, jongens, uh, we zijn twee Scientist is psychiatrelijk, is het Hamilton Norris. Dus als je in de hele ton eentje die even geen werk heeft, ik zou ze gaan een telefoontje gebruiken. Oh wat erg hè? Jeetje. Je ja, maar je, je herkent hem ook helemaal niet terug hoor, die Norris uh, zeg maar. Nou ja, weet je, uh, ja, uiteindelijk uh, doet hij het natuurlijk goed, maar, uh, hij zit er gewoon bij. Maar uh, je ziet er uh, gewoon aan alle kanten, uh, de verliezen in het kampioenschap uh, aan je team teamgenoot, dat die jongen nu al helemaal geknakt is. Ja, die gaat geen wereldkampioen kampioen worden, maar ik vind het veel erger en uh, Lewis Hamilton, die als uh, de verlosser is binnengehaald bij Ferrari, en die gewoon nu al zegt, jongens, mijn hele seizoen is al helemaal naar het zetten. Ja, klaar, uh, afschrijven, naar huis sturen. Een beurtje daar is gemaakt, geld vervangen en een goede kleur erin zetten. Ja e, toch? Ja, nou, ja. De, dat is ook <laughs> zo. Maar als uh, Hamilton uh, zo de Formule 1 uh, uitgaat, dat is toch ook niet leuk hè? Nee, ook niet, uh, niet goed voor zo'n 7 uh, wereldkampioen. Absoluut niet. Daar heeft die jongen te veel promo's voor gemaakt. Daar heeft hij te veel uh, goede dingen voor gedaan. Uh, nee, niet oké. Okay. Niet oké okay dat hij uh, op die manier de Formule 1 uit zou gaan. Absoluut niet. Nee, dus uh, hij mag best wel okay. nog wel uh, wat, uh, wat beter worden. We wat gaan het wat wat doen. Dus we gaan de volgende wedstrijd gezien of hij wakker of hij is geworden. Ja, zeker weten. Ja, jij bent trouwens uh, ja? in Amsterdam. Daar heb je toch de expositie van de Formule 1? Of uh, is dat nog niet? Nee, ja, hij is al bezig. Nee, en ik heb al heel veel reacties gehad, of tenminste gezien van mensen. Ik ga er binnenkort heen. Ik heb er nog een tijd voor gehad. Ik ga er binnenkort uh, gaan we erheen en met mijn meisje samen om te kijken wat er allemaal is. Maar als ik de reacties op uh, de social media zie. Ah uh, jongens, eh, iedereen is laaiend enthousiast over, uh, over die tentoonstelling. En Dat zei ik al. Hè. Ze hebben al meer dan een miljoen bezoekers in heel de hele wereld gevonden. Wauw. Uh, dan, dan moet het ook wel iets goeds zijn natuurlijk. En, uh, maar iedereen is er laaiend, laaiend, laaiend, laaiend enthousiast over. Dus uh, dat, dat is wel helemaal leuk. Ze vinden het allemaal wel. Maar ja jongens, wat kost echt als gaan een biertje drinken op het terras in Zandvoort? Ja, nou is ja, weg. Zeker weten, zeker weten. Ja. Maar ja, wat me wel opvalt van die, ik zie niet echt heel veel uh, exposure uh, ervoor. Nou, op de social media wel hè. dan komt het er wel constant voorbij. En verder doen ze niets volgens mij ja, met adverteren in bladen, dat soort dingen doen ze niet zoveel mee. Maar op Instagram, Facebook zie ik ze toch regelmatig voorbij komen met mooie filmpjes. Uh, wat er allemaal is en daar staan heel veel reacties onder. En uh, ja, het is, het is gewoon een must. Elke Formule 1 liefhebber. en al ben je een beetje anders, autosport of de man liefhebber, je moet er gewoon gaan kijken. Want het is gewoon, de meeste mensen zeggen ook we zijn, hier gewoon, we zijn daar gewoon twee uur bezig en uh, twee uur binnen. Nou, dat uh, lukt mij niet in het vergokmuseum, kan ik je vertellen. Dat <laughs> denk ik ook niet. Nee, jouw kennende uh, Rendel, dat gaat niet lukken. <laughs> dat gaat niet lukken. Want dus, nee. de meeste mensen zijn daar gewoon twee tot 2,5 uur uh, binnen. En uh, hebben dan toch, nou, nog niet het gevoel dat ze alles gezien hebben. Dus ja, jongens, ik denk dat het gewoon uh, heel goed in elkaar zit. Veel plezier die allemaal gedraaid worden, dus het duurt soms een beetje lang. Maar verder is het uh, gewoon uh, wel een, uh, een ding wat je gewoon moet gaan doen, zeg maar. Oké, okay, uh, dan. In de Komhouten Hallen. Ja jongens, een van de mooiste plekjes in Amsterdam. Hè? De Komhouten in Amsterdam aan het ijs. Dus, uh, Nou, ga er een. Ga een kijkje nemen. En uh, geniet uh, van alles uh, rondom uh, de Formule 1. Ja, me een Formule En uh, daar vinden natuurlijk heel veel historische autosport in het Gewoon uh, wij niet, wij zijn natuurlijk terug van Monza. Maar uh, er zijn wat Nederlandse racers bezig. Uh, andere Nederlandse racers uh, van de Hark zijn bezig op de Red Ring. En uh, een van de mooiste klassen van Europa, de Super Sixties. Die is op dan moment bezig op uh, Spa-Francorchamps en die morgen een lange afstand wedstrijd daar. Uh, prachtige, uh, prachtige autosport, heel veel te zien op Spa-Francorchamps, gratis antré. Dus mensen in Limburg, ja die, die, die er ook erop, ze zitten helemaal niet. Ja hoor, luisteren Ja, uit. tuurlijk, gewoon uh, via ztvm-life.nl. Ah, uh, nou helemaal simpel. Uh, die mensen ook gewoon, uh, gewoon uh, lekker naar Spa gaan. Er is dus heel veel historische autosport daar. Uh, hele mooie auto's en je kan er gewoon gratis in, hè. dat is ook wel eens lekker. Dat is zo, in deze tijd, gratis, bestaat het nog? Nou, in het vondenpark heb ik dat nog niet ontdekt. Nee, mo mooie prijzen daar. Nee, wat staat er verder Nee, ik heb nog één nieuwtje. Althans, dat, dat kwam ik zojuist tegen. Ik weet niet of jij daar wat over weet te vertellen. Het gaat over Dubbelman, de eerste vrouw met via race director superlicentie. Ja, maar die zit er al een tijdje in. Hè. Ze heeft nu helemaal gewoon ander papier gekregen. Ze, ze is geen onbekende in, de, in ons wereldje hoor. Uh, gewoon een uh, ja, uh, heel slimme meid. En ze heeft nu gewoon de superlicentie gekregen. Voor, dus die mag in principe een race director gaan spelen. Of in ieder geval deputy race director uh, uh, bij, uh, bij de Formule 1 nou, Waarom? Nederlands, hè? Gaat ja, op, hè? Zeker weten. Dus, dus uh, nou, ik, uh, ik hoop dat je weer aan het roer komt. Ik denk dat de Formule 1 veel, leuker, uh, dat veel meer mag en dat de familie 1 weer leuker wordt. Nou, uh, laten we, we daarop, laten we daarop uh, hopen, inderdaad. Nou, jij bent in Vondenpark. Ga lekker ja? uh, je dingetje doen. Wat staat er uh, nog meer op programma voor Rendel? Uh, lekker eten bij mijn zusje dadelijk. Dus gaat het gaat helemaal goed komen. Nou, heel veel plezier ja. en dank je wel even voor je tijd ja, op deze ja. Koningsdag. Oké, okay. oh, hey. Hey, oh, uh, tot die volgende week, week hè. Ja, Oké, okay. hoi, hoi. Okay, hoi, hoi. Dat was uh, Rindel, vanaf het hondelpark. Uh, Wat loneliness can do Since I've been away I have loved you more each day Walking back to happiness Whoopah, oh yeah, yeah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 So I'm coming back today Walking back to happiness I threw away Walking back to happiness With you Said farewell To loneliness I knew I laid aside foolish pride Learned the truth from tears I cried Spread the news I'm on my way whoop -a, Oh yeah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 De Walking Back in Happiness uh, sluit wel een beetje aan op het uh, mooiste proësie van uh, Marco missen, uh, zojuist. We, uh, ja, het is half vijf uh, geweest op deze zonnige zaterdagmiddag. En uh, hij zit nog steeds uh, tegenover mij, Richard uh, buitenhek. Lekker koekie erbij. Ja, lekker uh, suikervrij koekie. Su suikervrij koekie. Oh, dat uh, klinkt heel uh, sportief. Ja. Ja, dus uh, nou, heel goed, Richard. Je een, te... uh, ja, je hebt een mooi dier van de week ja. voor ons. Hè? Want ik ben wel heel benieuwd. Jij zegt dat het speciaal is. Ja, want het is geen kat. Het is geen hond. Huh? Wat, wat zou het dan zijn? Een poes. <laughs> nee, dat is een kater of een poes. Maar dat zijn allebei kat. Oh, oké. Okay. Nee, ja, geen idee. We gaan het over een konijntje hebben. Een konijntje? Ja. Oké. Okay. Het is voor mij de eerste keer uh, dat we dat uh, hebben in deze uitzending. Konijntjes hebben we wel een keer gehad, oh, maar een uh, niet, keer gehad? Uh, niet met jou. Oké. Okay. Nou, hier, ik, ik stel hem even voor vanuit uh, hem. Hallo, hier ben ik dan. Een lief konijntje. Ik ben een gecastreerde man van vier jaar oud. Ik ben nieuwsgierig en was in mijn vorige huis erg aanhankelijk en ondernemend. Ik kwam regelmatig even binnen om visite om, op visite om het huis te ontdekken. Ik zoek een fijne plek met een nieuwe leuke vriendin waar ik mee samen kan wonen. Heb jij, een fijne... Rob, heb jij een fijne plek voor mij? Nou, als u belangstelling heeft voor deze konijn... kijk dan op de website van het Kennemerland of breng een bezoekje aan het asiel. Oké, okay, nou een leuke, leuk konijn zit te wachten daar bij het asiel op een nieuw baasje. Dus ga langs Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort. Nou, er wordt uh, inmiddels al flink gedanst, uh, hoorde ik uh, juist uh, op de Halterstraat. En het uh, feest uh, is nu echt begonnen hier in Zalvoort. De kroegen, de deuren van de kroegen zijn geopend. En het uh, feest kan beginnen en we kunnen lekker gaan dansen. Oh, juist om half vier van Ron Brouwer, van Laura en Hardy. Tot aan middernacht kan er gedanst worden in de Alterstraat tijdens de Koningsavond, zeg maar, hier in Zandvoort. Wat wilde jij zeggen? Nou, hij had het over dat buiten toch wel om tien uur het geluid een beetje uitging. Ja, bij hem. Bij hem. <laughs> bij hem ging het geluid uit. Maar ja. dan gaat het wel nog even door. Hoor. Ja, binnen gaat het nog even door. Hè? Zeker weten. Ja. En uh, op andere plekken misschien ook. Dus... Uh, dat weet ik verder niets. En maar, erop, uh, waar ben jij te vinden vanavond? Uh, maar, geen idee nog. Ik voor ga, al je schare fans, die ik, kunnen ik, je dan... Uh, ik opdoeken. ga gewoon even kijken waar ik uh, heen wandel. Ja, ja, je weet het nog niet. Ik weet het nog niet. Jij wel? Uh, nou, we gaan sowieso uh, straks even naar uh, Patrick van Kesselij kijken. Oh ja, dat is En dan, ook. Uh, dan weten we het verder nog niet, dan zien we het nog wel. Oké, okay, nou, heel mooi. En uh, waar uh, kunnen we nog meer uh, heen gaan uh, als we ja, eerst heen willen? We hadden aan Jolanda beloofd dat ik nog een aankondiging zou geven... van het concert morgen, weet je nog? Ja. Nou, dat concert dat, uh, dat is dus het Zandvoorts gemengd koor Zangvoort. En dat begint om half drie. En dat eindigt om vijf uur. En dat is dus een voorjaarsconcert. Ook met de medewerking van het dameskoor Novel to Nine. En Josine Buter op dwarsfluit en joep van der Winden op de piano. Het belooft een zeer muzikale middag te worden. En de locatie is in de protestantse kerk met het prachtige, uh, hoe heet het, uh, mooie geluid, hoe zeggen dat ook weer? Akoestiek. Akoestiek, yes. Ja. Ik heb er zelf ook veel opgetreden met uh, de beatspopzingers en dat is echt een ja. uh, genot. Was daar geen uh, knipscheerorgel in die ja, kerk? ja. ja ja, dat is een uh, bijzonder orgel. Ja. Nou, de kaarten die zijn voor 10 euro te koop bij Bruna Sandvoort... en de Zuiverhoeven bij Tromp. Oké, okay, nou, ga daarheen. Het wordt zeker leuk om uh, dat uh, te gaan bezoeken... morgen in de protestantse kerk. Ja, en dan heb ik nog een leuk uh, nieuwtje. Rij als tiener in je droomauto. Absoluut uniek in Nederland is de mogelijkheid voor jongeren... om zelf te rijden in een Ferrari, Alpine of Lamborghini... Onder begeleiding van een instructeur uiteraard. En ook de snelheidsbeperking van 60 km per uur. Nou, daar kunnen ze ook de zeeweg op straks. Die bij het jeugdrijden hoort. Blijft bij het rijden in de droomauto's van kracht. Maar een unieke ervaring is het zonder twijfel. Gewoon omdat het kan en omdat het fantastisch is. Raceplanet organiseert op dinsdag 29 en woensdag 30 april 2025 op circuit Zandvoort voor het autorijden voor jongeren vanaf 10 jaar en ouder... Natuurlijk niet met het doel om al nu al volleerde automobilisten van te maken, maar gewoon omdat het kan. Kijk op raceplanet.nl en dan circuit-rijden-autorijden-voor-de-jeugd voor meer informatie en inschrijven. Dus raceplanet.nl circuit-rijden-autorijden-voor-de-jeugd voor meer informatie. En je weet het, hè? Max is ook uh, heel vroeg uh, begonnen met uh, Carter, met, uh, samen met zijn vader uh, natuurlijk. En uh, ja, zo heb je meer uh, talent als Jan Lammers uh, op uh, de slipschool hier in uh, Zandvoort. Dus uh, wees er vroeg bij en wie weet word jij misschien nog uh, de nieuwe Max. Ja. Yeah. Zeker weten. Ga je eerst met 60 kilometer per uur in een uh, Lamborghini en uh, Daarna uiteraard ietsje sneller neem ik aan met jezelf. totaal, als je wat ouder bent. Ja, de eerste karts nog, hè? Eerste karts. Ja, ja, dat is heel belangrijk. Is ook leuk, hoor. En daar leer je heel veel van. Dus dank je wel. Ik denk dat je zonder uh, de kartsperiode... geen uh, Formule 1-teur meer kan worden tegenwoordig. Nee, de, eigenlijk is dat de opstap uh, richting de Formule 1. Ja, ja dat is uh, beste kunst, hoor. Op uh, die kartbaan om uh, zo goed te presteren. Cheerio, cheerio. Een beetje reggae, sober koningsdag. De UB40 en Cheerio, baby. We gaan het hebben over de campers hier in Zandvoort. Want daar is wel het een en ander over te doen, Richard. Ja, wat is het probleem, denk je, Rob, met die campers op de boulevard? Op de boulevard, dat ze dat allemaal plekken innemen die normaal gesproken voor de normale auto's zouden kunnen zijn. Nee, nee? nee er zijn er te weinig weinig camperplekken. Ja, nee, de camper is heel populair. Ja, is... Maar de camper, die uh, kun je ook op, uh, op uh, een camping uh, neerzetten natuurlijk. Ja, maar die ja, hoeft wat... niet direct aan de boulevard. Moet je je voorstellen, je bent een Duitser, je hebt vijf uur gereden. Wat, waar wil je dan staan met je camper? Ja, maar je kan alles willen natuurlijk. <laughs> ja, kom op hé. Dus uh, ja, soms uh, wil je ook uh, lekker dicht bij het strand uh, zijn. Maar uh, ja, daar woon je er even een eindje vanaf. Ja. Nou ja, gelukkig hebben wij geluk dat we hier wonen. Zeker weten. Nou, campers zijn de laatste jaren steeds populairder geworden en ook in Zandvoort zie je ze steeds vaker. Bezoekers kunnen met hun camper op de Boulevard overnachten op een speciaal daarvoor ingerichte plek op de parkeerplaats. Deze ruimte biedt plaats voor 14 campers, maar vanwege de grote vraag wil het college nog voor de zomer dit aantal uitbreiden tot 30 plekken. Het zou gaan om een tijdelijke uitbreiding. Want er zijn plannen voor een herinrichting van de Noordboulevard. Of daarin ook structureel meer ruimte komt voor campers... is nog niet duidelijk. Oké, okay, nou ja, we wachten het even af. Is uh, op zich uh, wel goed uh, natuurlijk om uh, te zorgen... dat je in ieder geval een plek hebt uh, voor die uh, campers. Ja, je kunt hem ook niet reserveren. Dus je moet aankomen en dan hoop je dat, dat er nog plek is. En anders kun je gewoon niet naar binnen. Maar weet je wat ze dan doen? Dan gaan ze op de gewone parkeerplaats uh, staan van auto's. Ja, ja, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Nee, zeker niet. En, en trouwens handhaven, dat kost heel veel geld voor de gemeente Zandvoort... om al die campers weer, uh, nou ja, weet ik veel, die krijgen waarschijnlijk een bekeuring. Dat weet ik eigenlijk niet. Wegslepen, zo uh, moeilijk <laughs> ja, gaan waarschijnlijk. Zeker, <laughs> maar ja, je weet het nooit. We wachten het af uh, of er nieuwe plekken bijkomen inderdaad... voor uh, de campers hier in uh, Zandvoort. Ik heb nog een lekkere gouden oude klaarstaan. Gaan we zo dadelijk even een feestplaatje draaien. Falling in love was the last thing I had on my mind Holding you is a warmth that I thought I could never find Strong, reaching out, holding me through the darkest night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 Bericht over de camperplaatsen hier in Zandvoort. draai door deze houden. En dat waren de baby's en Isn't It Time. Nou, daar komen ze aan, hè? de feestplaatjes. Zo aan het eind van deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. We gaan nog even een koningsdagfeestje maken op de radio met de Engelbewaarder. Duizenden strepen, duizenden bomen. Ben in gedachten, ben aan het dromen.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 Je kunt haar niet zien, als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet het ook, dat zo'n engel bewaard doet op je wet, Ik kan het weten, ik ben er zelf eens gered. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door. Ja, het feest kan beginnen, want Marco Schuitmaker is binnen met de engelbewaarder. Altijd weer leuk hè, om die terug te horen, Richard. Hè? Ja, hij blijft, Krijg je dan uh... bepaalde herinneringen of gedachten no! uh, bij die plaats? Wij, zijn, uh, <laughs> wij zitten wel eens in de, in de sauna in Weesp. Ja? En uh, daar heb je een hele grote opgietsauna. En een van de opgieters, dat is zo'n uh, rastechte Amsterdammer, beetje, een beetje buikje en zo. En uh, tattoos, toch? Nou ja, en uh, die, die in plaats van wat normaal is met opgietingen een beetje spiritueel of een beetje klassiek. Nee hoor, hij gaat dus Marco Schuitmaker draaien met dit, dit nummer. Oh ja. En dan zingt hij heel erg hard mee. En de hele publiek zingt dan ook mee en klapt mee. En de, de opgieting is overigens waardeloos, maar... Het is wel super gezellig, dus dat is wel heel leuk. Maar kan hij nog een beetje zingen? Of is het meer uh, de, ja, uh, de, voor het ja, sfeertje, zeg maar? Het sfeer voor het sfeertje, ja. Ja, ja. oké. Okay. Nou ja, leuk. Ja, maar waarschijnlijk komen dan ook meerdere mensen daarheen. Ja. Ook vanwege dat hij dat doet. Nou, ik heb ook wel eens mij betrapt dat wij er ook om vroeg, het begin van de, van de, van de dag. Ja, Ga of, je uh, nog wel zingen, weet je wel? Of, uh, dat, ja, het is super gezellig, weet je, je komt er ook uit voor. Maar het is zo'n contrast met al die andere uh, opgieters. Oké, okay, ja, dat maakt het uh, des te leuker dan. Ja, uh, ja. Nou, uh, Richard, zit er alweer op voor ons. Ja. De drie uur uh, Koningsdag uitzending. Ik heb ervan genoten, jij ook? Zeker, ik vond het wel heel leuk. Mooi, we gaan zo meteen het oranje gedruis in, uh, in het uh, dorp. Heel veel plezier uh, jullie uh, ja, beiden. ik en, uh, ga even naar Verkessel. Tenminste, wij gaan naar Verkessel. Verkessel en, is altijd, uh, altijd goed, dus. Uh, gewoon lekker uh, meegenieten van uh, de muziek van uh, Van Kessel. Hij doet het ook vaak. Wij hebben vandaag uh, veel uh, oude nummers uh, gedraaid uit de jaren 60 en dergelijke. Daar is uh, Van Kessel ook niet vies van. Dus uh, nee. heel vaak hoor je toch uh, de wat oudere plaatjes uh, ook bij hem loskomen. Wat er gewoon met zijn band helemaal goed uitgevoerd wordt. En ik dus... ben ook heel benieuwd naar Molenburg. Wat die, uh, of Molenburg nog op podium springt. Ja, ja. Nou, ja Lana Lemmers kondigt het wel aan. Dus ik, ah, okay. ik neem aan okay, dat okay. het echt uh, doorgaat. <laughs> nou ja. En of hij echt een beetje kan spelen. Oké, okay. nou dankjewel. En een hele fijne koningsavond uh, alvast. En uh, tot volgende week. Zandvoort op zaterdag gewoon weer. Nog een, even dan mijn favoriete plaatje van dit moment. Hè. Blijf wel een feestplaat hoor. Daar gaan we mee uit met uh, deze single van uh, Sven Versteeg. En de blikkendag tot volgende week. Dag. We wachten met z'n allen op die mooie tijd. Het zonnetje gaat schijnen, iedereen is blij. Het fikstijd weer naar 30. Eigent weer zo'n gevoel. Trek mijn slippers aan en pak dan weer mijn stoel. Bekijk mijn telefoon, de appies gaan weer rond.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 Geweldig wat wil je nou nog meer Volume staat op honderd 100...